Twee duikteams van de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord-Collega. Eerder deze maand kwam in Koerdijk een duiker om die probeerde een automobilist uit een kanaal te halen. Uit een eerste onderzoek blijkt dat er niet volgens de procedures is gewerkt bij het redden van de duiker. Het weer, zon en buien wisselen elkaar af vandaag. Het is zo'n 18 graden. De komende dagen verandert te weinig. Pas na het weekend wordt het warmer, maar er blijft wel kans op regen. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat Viede tussen Akersloot en knooppunt Beverwijk 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En 3 richting Dordrecht bij de Merwedebrug 2 en de N247 Hoorn richting Amsterdam. Tussen Volendam en Broek in Waterland 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Y cada vez que me levantoe veo que a mi lado estás. Me siento renovado y me siento aniquilado. aniquilado si no estás. Controlas toda mi verdad y todo lo que está een Ik van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. Zomeritz. I'm sorry Charlie Murphy, I was having too much fun. TV GFM Text TV op kanaal 45 GFM Je We'll sure.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 De prachtigste verhalen. Oh God, wat is er lief? Gisteren had Lisabon, ik mis jaren zo. Vandaag het Prager kattenbel, wat er is zoveel.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 are going to happen All of your wildest dreams Interceptie van zon, zee, Zandvoort en Zomerhitz. tell me, me um. Try!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 Met het, NOS -journaal. het RIVM heeft alle huisartsen en GGD's in Nederland... in een mail gewaarschuwd om alert te zijn op mensen met verschijnselen... die kunnen duiden op ebola. Het AD meldt dat ze patiënten met koorts bijvoorbeeld moeten vragen... waar ze op vakantie zijn geweest. Het instituut zegt dat er veel telefoontjes binnenkomen van mensen... die bang zijn dat het dodelijke virus ook in Nederland opduikt. Volgens het RIVM is de kans op een uitbraak in Nederland buitengewoon klein. In het buitengebied van de Japanse stad Hiroshima zijn zeker acht mensen omgekomen door aardverschuivingen. Minstens dertien mensen worden vermist. De modelawines zijn ontstaan door enorme hoeveelheden regen. Afgelopen nacht viel er in het gebied zo'n 240 mm. En dat is evenveel als er normaal in heel augustus valt. Ook de dagen ervoor heeft het flink geregend. Reddingswerkers doorzoeken de puinhopen om slachtoffers te vinden. De Japanse premier Abe heeft zijn zomervakantie afgebroken vanwege de aardverschuivingen en gaat terug naar Tokio. De Nederlandse staat heeft bijna een half miljoen euro betaald om een beveiligingshek te plaatsen rond de Griekse vakantievilla van koning Willem-Alexander, dat meldt RTL Nieuws. Het hek staat op de grond van de buurvrouw met wie de staat vorig jaar een pachtovereenkomst voor 30 jaar heeft afgesloten. De RVD wil, wil niet zeggen waarom het hek niet op de grond van de vakantievilla zelf is geplaatst. Heineken verkocht in het eerste half jaar meer bier. De bierbrouwen profiteerden van het lekkere weer, het WK voetbal en van Pasen. Vooral in Nederland, Nigeria, Vietnam, Frankrijk, de VS, Spanje en Brazilië werd meer bier gedronken. De omzet van het